Uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. In een rapport van Amerikaanse veiligheidsdiensten. In 2014 werd het aantal nog geschat tussen de 20.000 en 31.000. De daling wordt veroorzaakt doordat relatief veel strijders gesneuveld of gedeserteerd zijn. Daarnaast heeft de islamitische staat moeite met het recruteren van nieuwe mensen in het buitenland. Een deel van de Noord-Afrikaanse jihadisten reist de laatste tijd vooral naar Libië.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 De nationale ombudsman van Zutphen noemt de ophef die is ontstaan over zijn besluit om Mark Dullard niet te herbenoemen tot kinderombudsman vervelend. In Nieuwsuur zei van Zutphen het echt rot te vinden dat dit gebeurt. Volgens hem heeft Dullard het instituut van kinderombudsman goed op de kaart gezet. Maar hij wil graag met een andere kinderombudsman verder. De loting voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. Heeft de amateurs van VVSB uit Noordwijkerhout gekoppeld aan FC Utrecht. VVSB is de verrassing van dit bekertoernooi. Versloeg in de kwartfinales de profs van FC Den Bosch. Utrecht schakelde PSV gisteravond uit. In de andere halve finale ontvangt Feyenoord in de Kuip AZ. En beide wedstrijden worden gespeeld op woensdag 2 maart. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen weer af en toe regenen... Overdag ook kans op wat regen, vooral in het binnenland. Maar in de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt zo'n 10 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. spread another another day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 Als toen ik het origineel nog had Het gouden goud maar klein, dit had ik hem het pas gekost Bewust een, tweede hand. Dus een tweede hand. je blijft geen gouden je kopen, geen gouden ook al had je wel de kans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 En is dus helemaal Dank je I've really liked you yeah. I bet, I bet.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 We don't mind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 Het dan niet om mij, maar boos op het leven.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 of the love, All my tears have been used to. says to us